Laat ons dit samen zijn aanvangen met het zingen van psalm 66 en daarvan het tweede vers. Alt smeekt u neergebogen, het hef de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Het zij heet mensdom met zijn zegen, bezoekt of met zijn strenge tucht. Het is het tweede vers van een 66ste psalm. Verder vragen wij uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord. En terwijl u opgetekend kunt vinden in den profeet Jeremia. En daarvan nader het 45ste hoofdstuk. We herzeggen nu Jeremia 45, al waar we Gods woord aldus lezen. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Neria als zij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende, al zo zegt de Heere, de God Israëls van u, o Baruch, gij zegt, ween u mij, want de Heer heeft droevenis tot mijn smet gedaan, ik ben moeder van mijn zuchten, en vind geen rust. Zo zul gij tot hem zeggen. Zo zegt de Heere. Zie dat ik gebouwd heb. Breek ik af. En dat ik geplant heb. Ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. En zou gij u grote dingen zoeken. Zoek ze niet. Want zie ik breng een kwaad over alle vlees. spreekt de Heere. Maar ik zal u uw ziel. Tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Daar wilden we dus met elkaar over gaan denken. Over een bijzonder troostwoord in bange dagen. En als u aandachtig luistert naar dit bijzondere woord, dan blijkt het dat het niet een woord is in de ruimte, maar dat het heel erg persoonlijk is. We kunnen dus vanavond tegen elkaar zeggen dat het bange tijden zijn, u kunt erbij invoegen dat het bange tijden zijn voor de wereld. Dan heb u een woord naar waarheid uitgesproken. Want het is bang. U kunt het nog nader zeggen. Dat het een bange tijd is. Voor de godsdienst. Maar u kunt ook nog nader zeggen. Dat het een bange tijd is voor Gods volk. En dan heb u allemaal waarheden gesproken. Alleen u bent één ding vergeten, en dat is dit, dat het voor u en voor mij persoonlijk een bange tijd is. En u rekent de Heer u altijd met het persoonlijke leven. De Heer die zegt dus niet wij en ons, Daar gaat de kerk aan ten gronde, als we samen spreken over wij zijn het volk. Dat kun je het verbrengen. Dat kun je het zelfs wel tot aan de hemelpoort toebrengen. Maar het gaat erover wat de Heer ooit persoonlijk tot u gesproken heeft. En dat vindt u vanavond terug in dit tekstwoord. Zo zegt de Heere tot u. Dan komt die vinger vanavond naar u te wijzen, elk een op zijn plaats, zo zegt de Heer van u. Hoe u dan ook mocht heten. En als de Heer dan eens wat zegt. Wat zegt hij dan tegen u en mij? Dan gaat de Heer zeggen, ik heb wat opgebouwd. Wat heeft hij opgebouwd? Daar zijn we samen getuigen van. Hij heeft ons vaderland gebouwd. Op de grondvesten van zijn woord en van zijn getuigenis. De Heer heeft land en volk een plaats gegeven. Onder zijn zegenende handen. En wat gaan we nu merken vandaag? Dat gaat de Heer afbreken. Laten we heel eerlijk wezen. Dat zie je zomaar in heel de wereld. God breekt. En als u psalm 80 leest. Dan zegt die psalm. En als God breekt, wie zal dan bouwen? Laten we eerlijk zijn, we zijn ook in het kerkelijk leven wel een klein beetje gewend dat breekwerk. Het is heel anders dan, ja, twintig jaar geleden. Ik schrik er wel eens van, dan denk ik, ik kan veertig jaar terugkijken. Wat zeg ik? Vijftig. Zestig. En het wordt er niet beter op. Het wordt er met de jeugd niet beter op. Het wordt ook met kerkvolk er niet beter op. God is bezig aan het breken. En dan breekt hij af. Tot de laatste steen toe. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Komen die grote vragen daarheen? Waarom eigenlijk? We hopen het vanavond met elkaar te denken dat God er zijn wijze bedoeling mee heeft, ook als Hij alles afbreekt. En tot het laatste plantje uitrukt. Wat blijft er dan van de kerk overdomen? Daar hoef je niet bang voor te wezen. Hij zegt: Ik zal u uw ziel tot een buit geven. We vragen de Heer dan vooraf om zijn onmisbare zegen. De Heer. U hebt ons vanavond nog een plaats willen geven in uw bedehuis. Daar mogen we nederzitten. Daar heb u ons meegegeven uw woord, dat eeuwig zeker is en dat slechte wijsheid leert. O, dat we dan vanavond zo eens aan uw voeten mogen nederzitten. Wat zou het een zalige plaats zijn, heren, als we daar neer mochten zitten met een wenende zondares. Dat we de breuk hebben leren zien die er persoonlijk ligt tussen u en tussen ons. Maar dat we ook de breuk leren kennen in de wereld. En dat we niet meer klagen over de schuld die buiten ons is. Maar dat we ook de bruik leren kennen die er in de kerk ligt. En dat we iets leren verstaan wat uw woord zegt. Wat klaagt dan een levend mens? Dan klagen een ieder vanwege zijn zonde. En al liggen de zonden opgestapeld van de aarde tot aan de hemelpoort toe dan zijn we niet vrij. heren. Dan is de schuld ook der wereld. Dan is ook de schuld van de kerk. De schuld van ons en van onze kinderen. Een persoonlijke schuld. En we zouden de zaligste plaats onder u kennen... Als we met een David onder u terecht kwamen, ik, ik heb gezondigd, o Heere. Wat hebben deze arme scherpen gedaan? We zijn bij elkaar gekomen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Wat er in de wereld te zeggen is, ach dat is openbaar. En ze geven ons met elkaar weinig hoop. Soms, dan is het alsof we aan de vooravond staan, dat alles afgebroken wordt. Er zullen er misschien vanavond zitten, die met ontroering terugdenken aan de eerste wereldoorlog. En er zitten er vanavond meerdere die terug peinzen aan hetgeen wat er verwoest is in de Tweede Wereldoorlog. En heren met smart kunnen we samen alleen maar denken wat er gebeuren zal als alles losgeslagen wordt en als een mens overgegeven wordt aan de dwaasheid van zijn eigen boos bestaan. Ach, wat er gebeurt hier in de wereld. Dan kunnen we jong en oud onze harten vasthouden. Want het schijnt alsof straks in ene keer alles ineens zal storten wat in een korte tijds opgebouwd is. En heren, als er dan gebroken zal worden, wie zal er dan kunnen staande blijven? Dan zal het niet wezen, o heren, dat we een schuilplaats hier beneden zullen kunnen aantreffen waarin we veilig zijn. In oorlogen die achterlaten. Dan was er mogelijk nog een schuilplaats om het leven te redden. Maar als hij ter hoge vier zult treden. Dan zal het klinken, o bergen, van op ons. Heuvelen, bedek ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dan is er maar één schuilplaats. En dan heb u gesproken in uw woord, die in die schuilplaats des allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des almachtige. Zoals u die eenvoudige mannen schuilplaats hebt toegezegd, waar die zou henen zwerven onder het oordeel, dat die alles zouden verliezen dat hij niet zoude overhouden, dat hij zich geen grote dingen meer mocht zoeken, maar dan zijn ziel tot een buik. O, wel gelukzalig, o Heere, om de ziel tot een buik te mogen uitdragen. Wel gelukzalig in dit leven reeds u tot een schuilplaats te mogen kennen, Onder uw doorboorde handen te mogen schuilen. Als straks het oordeel zal spreken, Als we met elkander zullen gewaar worden. Dat wat in uw woord geschreven staat. Dat de elementen van de aarde die zullen schroeiende vergaan. Want we weten bij lange na niet. O oh, hoe bang dat de tijden worden zullen. Maar welk een voorrecht dan, om dan bij u te mogen schuilen, dierbare verhoorde middelaar. Gij die onder het oordeel doorgegaan zijt. Gij die het oordeel voor uw kerk weggedragen hebt. Gij die waarvan uw kerk zingen mag. Gij mij, heren, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor van altijd trouw bewaren. Omringt mij, waar ge mij in ruimte stelt met blij gezang. Dat mijn me verlossing melden zal. Want, heren, als dan straks de laatste Weggebroken zal worden, dan zal het klinken: Hij komt, Hij komt om de wereld te oordelen. Dan komt Hij op de wolken des hemels. En als zegt uw woord hetzelfde: Hans daar is verblijd. Als ze de stem van het oordeel gehoord heeft. De voetstappen van uw dierbare verhoogde koning. O oh, dan zal het de verlossing zijn. Verlost van alle smart. Verlost van alle pijn om dan. Vanuit deze aarde die verwoest is. Om te beluisteren, zie ik, schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Daarom dat oordeel. Daarom die bange tijden. Want dan zult gij voor uw eer zorgen. Dan zult gij uw grote naam ze midden van de oordelen groot maken. Zegen ons dan tezamen ook het bestuur dat ons heeft uitgenodigd. Geef ook die mensen wat ze nodig hebben om getrouwd te zijn in alle arbeid die u op de schouderen gelegd hebt. Heere, dan is het nog een voorrecht, dat we ook in het midden van ons volk nog een stem mogen beluisteren tot in de kamers toe, een stem als die van een barig, een stem die spreekt van de hoogheiligheid van u, al is dat maar stem. Hem. Al is dan een eenvoudig woord dat er weer klank heeft in de kamers. Heer, uw woord, daar zult gij voor zorgen. U hebt hem barig beloofd, dat als hij geen grote dingen zou zoeken, dat u hem onder uw bescherming zult nemen overal waar hij zal heen getrokken zijn. Gedenk u ons koninklijke huis, here wat een voorrecht nog dat we het nog mogen bezitten. Er is een tijd geweest dat ook ons oranje huis van vaderlandse bodem moest wegvluchten. U hebt uit vrije goedheid ...nog een terugkeer gegeven. Maar u hebt wel gezegd... ...dat ze niet wederom tot de waasheid zouden wederkeren, Want als ze u zouden verlaten... ...dan zullen ze smarten op smarten ondervinden. Bewaar ons dan ook bij oranje... ...en oranje huis bij ons opdat we nog lange jaren onder die regering van haar mogen leven. Sterk dan ook de regering, hoe wankel dan ook. heere wil u zelf, waar ge met majesteit bekleed zijn, dat volk leren, dat er ene keer over ons regeerde. Vorsten die er hebben gesproken, ik heb met de potentaat, aller potentaten, een vast verbond gemaakt. Zegen ook hem die de mond tot u opent, schenk hem wat hij nodig heeft, opdat ook aan het einde van de avond, nog mogen gehoord worden gewisselijk. Toch was de Heere in ons midden, we hebben het bemerkt, we hebben zijn voetstappen en zijn stem gehoord. Maak het dan ook persoonlijk met hem wel, opdat ook in deze uw grote naam worden verheerlijkt in de vergevende genade om Christus willen. Amen. We zingen samen van Psalm 89. Niet het twaalfde vers, maar wel het dertiende en het veertiende vers. Psalm 89 vers 13 en 14. Ik, 89, 13 en 14 en. Er wordt maar één keer gecollecteerd. En ik heb gehoord dat... Dat de kast een beetje tot aan de bodem toe geledigd is. Het ligt dus aan u. Om er vanavond een kleine aanvulling bij aan te bieden. En degenen die meeluisteren met de telefoon, Die kunnen hun gave aanstaande zondag kwijt in de collectezak In een gesloten envelop. De heren zegen u en uw gaven. Eén keer gecollecteerd. moedigend woord en dat onder bange omstandigheden. En wilt u dat verstaan, mijn geliefde Godus, wat dat inhoudt, dan wil ik als in gedachten een ogenblik met u meegaan naar de heilige stad Jeruzalem. En daar even buiten die stad in een onderaardse stad, Plaats. daar kunt u ze beiden vinden, die deze boodschap nodig hebben. Het is de diep ontroerde profeet Jeremia en zijn helper Baruch. En als we dan samen de schoenen van de voeten afdoen en we gaan luisteren, dan hoort u die eenvoudige man wenen wenen onder het oordeel en u beluistert met mij een levendige klacht. Gij, en het is alsof hij de vinger naar boven toe opheft, heren, gij, gij hebt droevenis tot mijn smart toegevoegd en ik ben moeder van mijn zuchten. En zie daar wat er gebeurd is, terwijl niet één in Jeruzalem deze klacht beluistert, daar legt God van de hemel als de alwetende zijn oor aan de hemelpoort. En in opdracht van hem mag Jeremia tot deze barig komen, die de hand op zijn schokkende schouders legt en die tot hem zegt, ben u barig en is alsof het oog van die wenende man naar boven blikt. Is er dan één die hem kent? Is er ook één die weet hoe zwaar dat zijn smart is? En dan beluistert hij dat troostwoord. Zo zegt de Heere van u, o berg. Niet wat ze van de mens van u zeggen. Ook niet wat gij zelf van u zegt, dat is belangrijk. Maar wat de alwetende God van u zegt dat alleen heeft waarde voor de tijd, dat heeft ook waarde voor de eeuwigheid. Waar er denkt dat het bang is, de Heere die zegt, het zal nog veel banger worden, want ziet, ik breng een oordeel over dit ganse land, zodat een ieder die het horen zal, die zullen ze bij de oren klinken. Want wat ik één keer gebouwd heb in dit heilige land, dat zal ik afbreken tot aan de laatste steen toe. En wat er overblijft, dat zal wezen, ene grote puinhoop. Maar gij zelf, als je dan vreest, dat het met u kwalijk zal aflopen, luister dan, en dat is het troostwoord. Ik zal u, als ze je er alles bij eens als ze je alles, alles kwijt raken, ik zal u uw ziel tot een buit geven. Het eerste wat we vanavond ons afvragen, wie is dat die man? Dat is een mens, zoals u en ik vanavond hier in de kerk zitten, mensen zijn. Mensen met datzelfde hart van een adam. Mensen ook met een voorhoofd van koper en een nek als een ijzeren zenuw. Vijanden van nature, van God en zijn heilig woord. En toch een bijzonder mens. Zijn die er dan nog, dominee? Ja. Niet kracht is uw bestamen, geliedig. Maar wat God aangetekend heeft en gezegd heeft. Ik. Ik zal me doen overhouden, een ellendig en een arm volk, dat geldt ook vandaag nog in de bange tijd waarin wij saampjes leven, waarin dreigt, dan alles weg zal zinken in de kolken de baren van de ongeraktigheid dan staat ook boven de ondergang van de wereld van vandaag dat God zich zal overhouden een bijzonder volk. Wat is dat voor een bijzonder volk? Wel waarvan geschreven staat ik heb u lief gehad met een even liefde barig zijn naam is een prediking, ook vanavond. Dat wil eigenlijk zeggen, hij is de gezegende. Wat een zegen is, dat weet u, de aardsvaderlijke zegen die zo over hem uitgespreid ligt. God heeft hem gezegend, toen hij nog niet eens op de wereld was. In de stilte van de grote eeuwigheid, daar heeft God zijn kerk gezegend, afgezonderd. Daar heeft hij ook die lieve bare gezegend. Daar lag hij onder het zegel van de verkiezende genade God. Hij lag ook onder middelaars middelaarshanden. En als die bij tijden en ogenblikken het hoofd in de gebrekenis op mag heffen en die mag in die handen kijken, dan staat erin: Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En dat in een donkere tijd. Wat denk er goed om, gelieden, u spreekt wel eens vandaag aan de dag dat het donker is? Ik ontken het niet. Ik denk wel eens bij mezelf, u weet nog niet half hoe donker het is. Het oordeel kan elk ogenblik komen, heb u dat wel eens doorgehad, mijn gelieden? Als u de zaken eens bekijkt zoals dat in de golf zich afspeelt... Met dat islamitische Iran. dat kan van alles gebeuren. Dat kan heel de wereld in de derde oorlogsbrand brengen. En als u dan ook bedenkt. De schuld en de zondenlast in de wereld. En als u dan ook eens denkt. Wat de heren boven ons volk schrijft. Zij hebben mij verlaten. Wat wijsheid zullen ze dan hebben? Is dat niet een voorrecht zeg? Dat de heren nog zo een enkeling, want het gaat niet over de grote massa, Dat de heren zo een enkeling overhoudt die onder die handen liggen. Die gezegend zijn. Baruch heeft een bijzondere positie. Hij is, hij is geen profeet. Hij is ook niet zo groot als Jeremia. Misschien als u het aan hem vraagt vanavond, als die daar neerligt op zijn knieën. Zij Baruch, wat ben je eigenlijk? Ogen omhoog. Ik ben maar een kleine jongen. Ik weet niet eens in te gaan en ik weet niet eens uit te gaan. Hij mag alleen maar de schrijfstift vasthouden. Meer niet. Lees u het maar. Jeremia luistert. En als Jeremia hoort naar Gods woord dan mag Baruch met een bevende hand dat opschrijven in de rol, opdat het mag bewaard blijven, en het is bewaard, wat deze eenvoudige man opgetekend heeft, dat is bewaard tot op de huidige dag. Het viel daarom niet zo mee voor die twee. We hebben het wel eens over een bange tijd, he. Ik mag nog met u in deze kerk zitten. Ze verjagen me nog niet. De deuren gaan nog open, ik mag nog luisteren. Je mag ook als SGP, mag je nog je eigen mening hebben, geliefden. <coughs> Kom wel eens een andere tijd aanbreken. <coughs> Dat hebben Jeremia en Baruch ook ondervonden. Ze zijn verjaagd. Geen plaats meer onder het volk. Moet u goed onthouden. Als je straks nog SGP'er wilt blijven, dan zul je geen plekje overhouden meer. Geen plaats meer onder je volk. Een eenling... Een verschoppeling. Meer niet. Op de vlucht voor de eigen regering. En uiteindelijk een plekje in een onderaards gewelf. En daar is de kerk. U zit nu zondag nog bij elkaar in grote getale. Straks komt er een tijd. En ik huiver wel eens bij die gedachte. Dat de kerk samengedrongen wordt. Zoals dat vroeger was. In spelonken en holen. Daar zitten ze met z'n tweetjes. is niet zoveel meer van overgeschoten. Buiten hen, daar klinkt het de des heren tempel. Des heren tempel zijn deze. Daar zitten ze samen precies. Te treuren. Daar zit die eenvoudige barig. En hij schrijft. Weet u waar we behoefte aan hebben, mijn lieve godes? Ik geloof niet dat we behoefte hebben in de eerste plaats met mensen die schone redenvoeringen kunnen houden, ook niet in de kamer. Weet u waar we behoefte aan hebben? Mensen die in de breuk hebben leren staan. Die wenen. En wie zou niet wenen? Die wenen voor land. Die wenen voor volk. Die wenen ook voor de kerk. Wat heeft die eenvoudige barug, al is die maar een kleine jongen. Hij heeft verstand gekregen. Om in de breuk te wenen. En als u hem vanavond hoort. Dan heeft hij er eigenlijk schoon genoeg van gelijk. En Elia ja, er een keer schoon genoeg van had. Hij zegt ik ben moe. Je zou er moe van worden vandaag is het niet. Mijn hoort zou je niet moe worden in deze godonterende wereld? Zou je niet moe worden terwijl het land overspoeld wordt van ongerechtigheid? Zou je niet moe worden als je de jeugd ziet wegtrekken in allerlei goddeloosheid? Maarig weent over al die dingen. Hij zegt, ik ben moe van al mijn zuchten. En gij, gij hebt het ene bovenop het andere gestapeld en ik kan het bijna niet meer dragen. En dan komt die Jeremia, die komt bij hem en die zegt, Horus Baruch, de Heere heeft een woordje voor je, persoonlijk voor jou. Ik zal het u voorlezen. Zo zegt de Heere van u. Wat zou dat groot zijn, he? Is er al vanavond zo een van het nageslacht van Baruch hier in de kerk zit, die ook weent. Wenen over zonde. Wenen over je schuld van je kindertjes. Wenen over je kerk bij de puinhoven. En als dan de Heer vanavond dus komt bij dit eenvoudige woord. En de hand op uw schouder legt en tegen u persoonlijk zegt. Barig. Een woord voor u, wenende barug. Wat moet er gebeuren? Wel, die barug die heeft God nodig. Wat moet hij doen? Hij alleen moet een boodschap brengen. Wij schamen ons wel eens, en ik kan me indenken, dat als je in een kamer zit, ik zou er niet graag in willen zitten. Je bent al benauwd dat je een klein beetje een SGP vergaderingetje hebt. Of dan kun je nog zeggen, wie wil Maar stel eens voor dat je in de kamer zit. Bij al die knappe mensen. Bij al die mensen die de reden kunnen voeren. Die met daverende stem hun programma voorlezen. En stel nou eens voor dat je daar als eenvoudige lompe boer tussenin moet gaan zitten. En je hebt een fractie van, zeg je één, meer niet, één Baruch. Baruch die moet heen gaan naar zijn volk. En dan moet hij de boodschap die hij door middel van Jeremia opgetekend heeft, die moet hij aan dat volk voorlezen. Dat is niet een eenvoudige boodschap geweest, hoor. Ze zeggen wel eens van de SGP dat is een eenzijdige partij. Dat is een volk die altijd zegt van uh, dit is niet en dat is niet en zo is niet en zo is niet. Ik hoop niet dat u er zich voor schaamt. Ik hoef toch zeker niet altijd rekenschap af te leggen. Waarom niet? Als het erover gaat, dat is het ook al groot dat u vandaag aan de dag staat in deze bewogen tijd en zegt, ik ben daarop tegen. Omdat mijn conscientie met Gods woord verenigd is, ik ben erop tegen. En dan komt die eenvoudige eenmansfractie die komt bij stad en tempel barig met de boodschap van God onder zijn arm om dat voor te lezen. En dan komt dat volk, het eenvoudige volk. Maak eens wat zeggen gemeente. Ik ben altijd nog een beetje blij en dankbaar. Dat ik het eenvoudige volk onder me heb. Ik ben niet zo groot met alle meisjes die de, de naam van dokter of professor of dragen, want oh, het is tegenwoordig zo'n beetje anders als vroeger. Hè. Maar die waarheid, die mag ervaren dat hij dat eenvoudige volk onder zich heeft op het tempelplein. En dan brengt hij ze een boodschap. Wat, Wat zegt hij, Nee. Hij zegt dat de Heere de zaak af gaat breken. Dan ben je nog niet gelukkig. Stel eens voor dat je in de kamer komt als eenmaals fractie. En zeggen jullie zijn de boel aan het opbouwen. Maar je bouwt te vergeest want de Heere die begint de zaak af te breken. Huh? Zo zegt God. Wat ik gebouwd heb dat breek ik af. En wat ik gepland heb, dat druk ik uit tot aan het laatste toe. Dat is niet een makkelijke boodschap. Dat is een moedeloze boodschap. Dat is een boodschap die het hart doet beven. En weet u wat nou wonder is? Het eenvoudige volk is het daarmee eens. Bij het er ook mee eens. Hè. Gemeente van Reizen, er ermee eens als zondag aan zondag het oordeel Godje wordt aangekondigd. Bij ermee eens dat de bijl aan de wortel gelegd wordt en dat er tegen je gezegd wordt, de goddelozen die hebben geen vrede, bij het ermee eens geworden. Daar moet je het mee eens gemaakt worden, anders niet. Weet je wat ze zeggen? Barig van wie komt dat woord? Is dat van jezelf? Nee man, ik ben altijd nog een klein beetje blij en dankbaar, dat als ik zondags het woord mag prediken, hoe scherp dan ook, dat ik mag zeggen, dat is nou de boodschap van mijn liefde en als de Heer achter hem staat dan mag hij het ervaren God was aan mijn zij hij ondersteunde mij het volk is er mee eens ik denk wel eens vandaag aan de dag het eenvoudige volk het boerenvolk het volk van Nederland de ongeletterden, die zijn echt niet geholpen met brede redenvoeringen. Maar we heel eerlijk wezen. Als ik vandaag en de dag het boerenvolk zie, dan krijg ik de medelijden mee. Ik zat vanmiddag bij een van die boeren, die zei ik heb mijn boeltje opgeruimd. Het helpt toch niet meer. Vroeger waren ze blij dat ik veel melk bracht. Hij zegt, en tegenwoordig dan krijg ik een boete als ik te veel en te vette melk breng. En denk dan eens wat eraan gebeurt in ons Nederlandse volk. Dat onze vissers de netten uitwerpen. Vissen vangen en weer terug moeten werpen. En dat het in beslag genomen wordt. Dan moet u eens heel eerlijk wezen. Wat is er dan vandaag aan de dag nog voor lust in zulke wereld waarin wij samen vissen leven. Het eenvoudige volk dat vraagt niet naar die grote dingen zoals ze dat in groot verband doen. Het eenvoudige volk vraagt, echt waar vandaag en de dag ook nog, naar waarheid in binnenste. Weet je wat ze tegen Baruch zeggen? Dat moet je ook eens durven zeggen tegen, laten we zeggen tegen de koninklijke huishouding. Tegen al die hoge heren die daar bij elkaar zitten. Dat moet je ook nog eens durven zeggen. Durf je het? En die eenvoudige baren die zegt als de heren meegaat dan durf ik alles. En hij gaat mee. En daar staat de hele koninklijke hofhouding voor me. Daar staat hij als kleine jongen tussenin met hetzelfde boodschap. En hij predikt het. En hij zegt. Gij grote heren van Jeruzalem, gij die zegt dat het nog groter zal worden, hoor wat God zegt. Ik breed de zaak af tot de laatste steen toe en tot het laatste plantje toe. En dat is de druppel die de beker doet overlopen en dan moet hij vluchten. Ik zeg het nogmaals, toen dominee Kersten nog in de kamer stond... En toen hij ook niet bang was voor die hoge heren. Maar de tijd is wat veranderd he. Allemaal grote mensen van wijsheid. Het kerkelijk leven is er vol van en de wereld is er vol van. Die is niet meer gediend met die afbrekende woorden. Dan jagen ze hem op de vlucht. Moet hij maken dat hij wegkomt. Dan heeft hij geen plaats meer. Laat ik het zeggen, dan heb je geen plaats meer in de kamer. Dan heb je geen plaats meer in de kerk en in de wereld, moet je vluchten. En dan haast hij zich. En dan komt hij in dat onderaardse gewelf terecht bij zijn vriend, bij Jeremia. En dan snikt hij. Ik heb er school genoeg van. Ik ben moe. Ik ben moe van alles. Moe van mijn zuchten. Moe van mijn klagen. En waaraan heb ik het te danken? Ik hoorde vandaag nog iemand die tegen me zei, die zei, ach, dat heb ik nog nooit anders gedaan dan goed als geen grootsprekerij hoor, echt niet. Er zijn nog mensen, kinderen, die zeggen, nou heb ik nog nooit anders gedaan dan en voor mijn volk en voor mijn land het goede te zoeken. En wat krijg ik nou? Nou zeggen wel eens wie goed doet, goed om moet denken. Kijk, dan kan alles mee en alles mag, behalen we dat schreeuwende volk dat overal op tegen is dat niet mee kan komen. Dat volk dat wordt tenslotte weggedreven in een onderaardse schuilplaats. En kijk, en daar klinkt dat troostwoord, dan denk ik wel eens bij mezelf. Zou God er nog wel wezen? Hè? We zeggen wel eens tegen elkaar, God Nederland en Oranje. Zou dat niet een vrome leuze wezen? Nederland en Oranje, dat is er nog. Zou God er ook nog wezen, denk ik? Ik denk wel eens, we hebben een volk zonder God. We hebben een godsdienst zonder God. En als we eerlijk zijn, je hoort weinig van de waarachtige vrezen Gods. Dat uitkomt in het bitter wenen, wenen onder God. Maar weet je wat nou een groot wonder is moeder? Al ben je dan maar alleen. Al is er dan niet die je kent en niet één die je begrijpt niet één die je verstaat dat er één is die het voor me opneemt en dat er één is die mijn naam kent en dat er één is die de tranen uit mijn ogen telt en dat er één is die mijn zucht Hoort, want immers er staat, de Heere heeft het gehoord, jongen. De Heere die heeft gehoord hoe je geweend hebt. De Heere is het bekend dat je zo gelopen hebt met het pak op je rug van je land. Van je kerk, van je huisgezin. De Heere weet het, laat ik het zeggen vanavond, dat is mijn troostboodschap. Als er hier een in de kerk zit, die zegt, de Heer heeft me vergeten. En de Heere heeft me verlaten. En de Heere die is me schijnbaar bui geworden, dat ik vanavond tegen je mag zeggen, door middel van dit woord, moeder luister eens, het is niet waar. Zou een moeder haar zuigeling kunnen vergeten, denk ik? Zou de Heere dan zijn wenende barig vergeten. Baar die leed draagt over land, volk en kerk. Af de Heere wat zegt men toegehoorde. Dan komt de Heer altijd persoonlijk hij. Ik had een vader vroeger. En ik meende toch wel eens dat ik van mijn vader wat geleerd had. En toen ik wat groter werd, zei mijn vader tegen mij: Jogi, je moest luisteren. Als je nou terechtkomt in een godsdienst, waar ze het altijd maar hebben over ons en over wij. Hij zei: daar moet je bang van wezen. En ik moet je eerlijk zeggen: dan ben ik misschien een klein beetje scherp soms, maar als ik dan preekjes lees of ik lees meditaties, dan hebben ze het altijd in de ruimte over. Wij hebben gezondigd en wij zijn God kwijt en wij moeten Jezus leren kennen en het is ons goed. En dan denk ik bij mezelf, man wat heb ik aan zo'n boodschap he? Want het gaat er niet over dat er langs me heen gesproken wordt. Maar elk woord moet zijn als een pijl in de kerk, alsof u er alleen in zit, zo zegt de Heere van u. En dat u soms zo bang bent onder die prediking, dat het klinkt, gij, gij zijt die man. En dan ben ik er wel eens blij mee geweest, jongen. Ik ben er wel eens zo blij mee geweest. Ik durf met niemand soms meer te praten. Ik durf soms aan niemand te zeggen hoe het in het hart gesteld is. Maar één ding. Dan ben ik soms blij dat de heren dat weet. En dat hij zijn zaken soms eens voor God neer mag leggen. Ook de zaken van de politiek. Zo zegt de heren van u. Wat zegt de heren dan eigenlijk? Ja, ik heb wel gezegd dat is een troostboodschap, maar wat is nou eigenlijk een troostboodschap? Als ik nou vandaag aan de dag eens beluister, dan hebben er een hele hoop mensen, die hebben het altijd goed. Hey, eh, ja, die mogen weten dat, eh, ja wat mogen ze weten? Heb u wel eens ooit in een huiskamer, heb u deze tekst wel eens zien hangen? Als je in huiskamer binnenkomt, dan hangt een kamer vol met teksten tot aan de slaapkamers toe. God is liefde en God helpt in nood. En, uh, en als de Heer je een, een, een, een, een goede haven beloofd heeft, dan ga je over de baren der Zee heen. Maar heb je nou ooit een tekst gelezen op een slaapkamer? Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Dat is een troostboodschap. Er zijn wel eens mensen in de kerk die zitten te luisteren en zeggen ze tegen me: wat nou het stelligste bewijs. dat God mij kent? Nou, dat is dit: dat God eerst bouwt en dan breekt. Mag ik het anders zeggen? Als je hier in de kerk zit en je hebt jezelf opgebouwd met alles en je hebt je zaligheid tot aan de hemel toe zelf opgebouwd en het wordt nooit afgebroken, dan is dat een stellig kenmerk dat je vreemdeling van genade bent. Maar als de Heer je door genade in het liefdesleven opgebouwd heeft, en hij heeft de poorten ontsloten in die gezegende borgen middelaar, en je komt later bankroet in het armhuis terecht, dan kon het dus wezen dat dat van God is. Wat God gebouwd heeft. Heeft God dan wat gebouwd onder Israël, dominee? zeker. Hij heeft dat volk, heeft die geleid door de bange woestijnen heen. Hij heeft dat volk gebracht in het land dat vloeit van melk en honing. Wat een bouwwerk toch, hé. En toen heeft de Heer de muren opgebouwd. En toen heeft hij de stad gebouwd. Hij heeft de tempel gebouwd. Hij heeft daarin gezet, de heilige priesters, het bouwwerk gods. Het was zelfs zo mooi, dat men zei, des heren tempel, des heren tempel zijn deze. Gelooft u nog met mij, lieve luisteraars, dat men Nederland wel eens genoemd heeft... Het Israël van het Westen, een bijzonder volk. Wij, een bijzonder volk. God heeft gebouwd. Dat kleine stukje land aan de zee. Dat heeft God ons tot een woonplaats gegeven. God heeft gebouwd. Als je gaat bouwen, dan bouw je op een fundament. God heeft ons land gebouwd op het fundament van zijn woord. Je kunt ons land niet losdenken, dat willen ze vandaag en de dag wel. Dat ze ons land los kunnen denken zo buiten God om, maar dat kan niet. Wat ons land geworden is, is ons land geworden door de genade God. En midden in dat land, daar stond de kerken des heren. En de kurken waar op het land dreef, dat waren de kinderen gods. De zuchters, ging niet over die grote meis, heb ik dit toch gezegd. Ging over die zuchters. Die zuchters als een barig die daar met land en volk en kerk bij God kwamen, en die dat volk vasthielden met gevouwen handen en op gebogen knieën. Dat was ons land. En als er strijd was en de vloot voer uit, dan ging het niet over het geschut aan boord van de schepen, maar dan ging het over dat volk wat op de stranden lag. Met de nood van dat volk biddende voor het aangezicht van God. En dan heeft de Heere bewezen. Dat de vijand banger was voor dat volk op de knieën op de stranden. Banger dan voor het geschud van al degene, al de schepen die uitvoeren gelijk het volk van Israël in God grote krachten deed. Zo heeft ons volk bewezen als een klein handje vol, een langtje vol, dat God als het ware een vurige muur rondom dat volk heeft gelegd, God heeft gebouwd. En nu, gaat nou, God breken. God gaat breken aan Israël. God breekt zodanig af, weet je wat er van overschiet? Alle stenen vallen weg. De tempelmuur valt straks in puin. Zelfs valt Gods huis weg en... Het volk dat wordt als een slavenvolk weggevoerd naar ballingschap. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En bij ons domenee, God heeft gebouwd. He. Soms denk ik wel eens met ontroering terug. Ik heb wel eens gezegd tegen mijn jongens op de catechisatie er waren vroeger in een klein dorpje wel negentig mensen die God vreesden. En als de overleden dominee Sant, als die ging spreken, dan zei hij, ik heb onder een kleine kolonne soldaten, heb ik geteld zes soldaten die God vreesden. En als men al vandaag aan de dag zing gelieden, al wat er geweest is, God breedt het af. Is niet een schande ook in ons volk en land, dat er vele kerken te koop staan, dat de kerken ledig worden, dat onze jeugd afgerekend heeft met God en zijn heilig woord, dat de vloekers en de spotters, dat ze weelderig tieren, in de straten waar God vroeger werden grootgemaakt, is het niet vreselijk dat in de klinieken, dat al daar het jonge leven wordt uitgeroeid, en wat in de courant laat stond van die professor, dat hij die, die jongens een pilletje meegeeft, en dat ze kunnen beslissen over haar eigen leven en eigen dood, mijn lieve hoedel, wat ik gebouwd heb en wie, wie draagt er nog leed, wie zucht nog onder de slaande hand gods waar, waar zijn de barigs, waar zijn de kurken waar land en waar volk op drijft geleden, wat ik gebouwd heb, ik breek het af. En ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof niet dat we aan het eind zijn. Ik geloof dat de Heer nog meer wegbreekt. En ik geloof dat als het steigerhout weggevallen is, dat straks ook de muren wegvallen. Er was laatst een prediker die over dit woord sprak. Die zei, wat ik gepland heb, ruk ik uit. Hij zei, weet je wat er overschiet? Als de plantjes uitgerukt zijn, weet je wat er overschiet? Een paar lege gaatjes, meer niks. Maar eigenlijk niet preken het toch een beetje. Als God een mens bekeert, wat doet God dan? Dan maakt hij plaats voor zijn eigen werk. En dan begint God op te bouwen op het fundament van de verkiezende eeuwige lieve God. Dan begint God te bouwen bouwstenen van troost, bouwstenen van liefde, bouwstenen van goede tierenheid. Glasvensters der genade waar Christus voor verschijnt. Is een profetisch, priesterlijk en koninklijke arbeid. De deur der hopen die daar is in het dal van Agor. Wat God gebouwd heeft. Misschien zit er zo iemand vanavond in de kerk. God is begonnen in je leven. God heeft gebouwd. Misschien dat je vanavond radeloos terugziet. Dat je zegt, heren, is dat uw werk nog wel? Weet je wat over schiet, zeg? Lege handen. Schrijende ogen waar geen tranen meer in zit. Moedeloos, moe. Verlaat. Vergeet, dat blijft over. Ze hebben het vandaag en de dag maar over een rijke Christus. En ik moet u eerlijk zeggen, ach. Hij wel eens ooit ontmoet een arme Christus. Dat de borgenmiddelaar dat hij ervaren heeft. Wat God bij hem bouwde, dan brak hij af. Dat hij zelfs in de nacht terecht kwam en dat hij van God verlaten was. Waar die als een eenling gepredikt heeft. Waar die geweend heeft. Is er een smart als mijn smart. Lieve toehoorder, daar heb u meteen het antwoord. Waarom? Waarom moet ik die moedeloze weg? Waarom gaan we in de duisternis? Waarom gaat God afbreken, waarom? Opdat Christus alleen de ere zal ontvangen, dat hij onder ons gaat leven als de hoogste profeet, als priester en als koning. Wel aangelieden, als ik deze zaken met u ga overdenken, dan zeg ik aan de ene kant, het gaat niet goed. Ga niet goed in de wereld. Ga niet goed in de kerk. Gaat niet goed in mijn huisgezin. Het gaat niet goed op de catechisaties. Gaat nergens meer goed. Gaat in de scholen niet goed al pretenderen we dat we reformatorische scholen hebben. Het gaat niet goed. En aan de andere kant, dan zeg ik, het gaat goed. Het gaat die weg op, dat hij zich voorbereidt om te komen op de puinhopen van Nederland. Het gaat eeuwig goed. Heb maar niet bang, mijn geleden, dat er een van Gods kinderen achterblijft nee. O, dan zal de Heere zorg dat er niet één achterblijft. Dan zal heel dat volk, dat zal eenmaal binnenkomen om God, eeuwig, eeuwig groot te maken. Al mocht ik dan maar zo'n kleine barig zijn, zo'n wener, zo'n schrijend mens. Aan de troon van de genade gods. En als ze dan aan me vragen wat bij je. Dan zeg ik ik ben er op tegen man. Ik ben op al die dingen ik ben er op tegen. Ik kan er niet in meekomen. Wel aan gelieden. Dan hoort u. En ik dacht vanavond te zingen. Het vierde vers, maar ik heb me bedacht. We moesten maar zingen. Het vijfde vers van Psalm 79. Waarom zou zich der heidene macht vermeeren? Uw hoge zacht door bittere schimp onteeren, en vragen hunne trotse waan bedrogen: Waar is hun God? Waar blijkt nu zijn vermogen? Vergeld hun overmoed, wreek uw knechten bloed, o God van ons betrouwen, verdedig onze zaak, doe het heidendom uw wraak, zelfs voor ons oog aanschouwen. Psalm 79, het vijfde vers. ...als u me dan vraagt wat wij als partij nodig hebben... ...dan geloof ik dat is dat gebedje. Verdedig jij onze zaak. En als je in die wetenschap mag staan in de kamer... al zou het zijn als de allereenvoudigste bar... ...dat je mag staan... Met hem aan je zijde, verdedig onze zaak. Dan zal de Heere opkomen voor zijn eigen werk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan niet in de oorlog komt. Want het oordeel komt vol majesteit. Dat heb je in 1940 ervaren, dat het oordeel dat hij eerst langs ons heen ging. Dat het er dwars doorheen gegaan is. Je moet huis niet gaan denken dat de Heer straks één land over zal slaan. Zelfs niet het land waar Baruch woont. Ook niet die onderaardse kerken. Want de Heer die gaat met zijn oordeel door... En zelfs Gods volk gaat mee. Straks dan wordt het vervuld. Ik breng een kwaad. En dan komt er ook zulk een kwaad over dat ganse land. Dan wordt het werkelijkheid. Dan breekt God af. Dan blijft er niks van over. Dan worden ze geboeid meegevoerd. Daar gaat Baruch ook mee. Begrijp je? Daar gaat niet langs hem heen. He. En dan blijkt het dus straks dat hij een zwerftocht maakt. Overal waar hij heen gaat trekken. Dan zwerft hij links en dan zwerft hij rechts. Dan wordt hij overal naartoe gedeporteerd. Ik denk wel eens. Zullen we dat straks meemaken, gelieden? We hebben een tijd meegemaakt. De vorige oorlog, dat was het alleen het Joodse volk. Als je dan terugdenkt, hoe vrede handen zich uitstrekte. Naar dat volk bemind om der vaderen wil. Miljoenen naar de gasoogers. Miljoenen gevallen in de handen van de moordenaar. Dat was een voorsmaak. Straks komt er een tijd. En wie zal zeggen hoe dicht dat het bij is. Je kinderen, je kleinkinderen van u. Als je mogelijk zelf misschien oud geworden zijn, Als je meegevoerd wordt. Als ons land leeg gerookt wordt. Als de kerkmuren in puin vallen. Mijn lieve hoeder dan. En dan komt het erop aan. Niet dat ik Godsdienstig ben. Dan zal ook mijn lidmaatschap van mijn SGP. Dat zal me niet behoeden. Maar dan komt het erop aan. ...of mijn ziel gered is. Schuilplaats te hebben. Een schuilplaats niet voor mijn aardse leven. Maar dan geschuil te liggen. Onder de middelaars handen die zegt. Wat er dan ook gebeurt. Waar ze je dan ook heen zullen sturen. Maar je ziel tot een buit. Ik denk wel eens aan vele mensen die hebben alles bijeenvergaterd. Er zijn mensen die mogen bogen op rijkdommen, op schatten, op eer. Dan ga ik even met u terug. We hebben een tijd gekend in de jaren dertig. Grote armoede. Zwart van ellende waren we toen. Geen kleren om aan te trekken. Geen schoeisel om naar de kerk te gaan. Geen brood in de trommel. Maar in die armoedige tijd was de Heer dichterbij dan vandaag met al onze rijkdommen en schatten. Straks. Dan zal het blijken dat al die schatten de waarde verliezen. En dan hou je niks, niks meer over, niks. Dan kom je op de puinhoven te zitten. Dan ga je straks ervaren. Uw rijkdom is verrot. En als je er dan al bij hebt. Dat je onbekeerd gebleven bent. Dan baat geen tekst. Dan baat geen versje. Dan baat geen godsdienst. Dan baat niet hetgeen waar ik mezelf aan vastgegrepen heb. Maar dan zal het alleen maar blijken. Wat God geplant. Wat God gebouwd. Wat God bewaarde heeft. Daar was destijds was er een eenvoudige ouderling. In Dirksland. En die placht in de consistorie wel eens te zeggen. In het uur van mijn sterven. Dan zal blijken of mijn werk in waarheid was. Ik kan het lang overeind houden, ik kan er voor doorgaan dat ik een bekeerd mens ben. Maar bij het uur van mijn sterven. ak. God ga ontmoeten. Een heilig en een rechtvaardig God. Of dan mijn werk in waarheid was. De Heere zegt tegenbarig. Je hoeft grote dingen niet meer te zoeken. En ik geloof dat we daar terecht zijn gekomen geleden. Je hoeft nooit meer grote dingen te zoeken. Je hoeft nooit meer te denken dat het vroeger zo vrij was. Ik was van de week op Urk. En toen zeggen ze, maar heet was vroeger, waren we waren toch dat vrij buitensvolk en we konden doen en vissen wat we willen. Moet je maar denken, dat komt nou nooit, nooit meer terug. Ze voeren ons netjes in de vaarwateren van het communisme. Ik denk nog wel eens aan de oude professor Wisse. En als dan staat de oude baas, als die dan ging vertellen over heel het wereldlijke leven, hij zegt, we krijgen eerst socialisme. En als het socialisme zal volleindigd zijn, dan baart het vanzelf het communisme. En we zijn eraan toe. Daar wordt een boerderijtje opgeheven en daar moet een visserman opstoppen en daar moet hij zijn boot verkopen en daar komt hij in een armoede terecht. En we worden straks aantjes, worden we een kind van de staat. Zoek nou maar nooit meer grote dingen. Heb alleen maar te doen met je arme ziel. Dat je je ziel tot een buiten. En als je je ziel tot een buit hebt en je verliest alles, dan gaat je rij door het leven in de wetenschap dat God meetrekt. Men zegt dat Baruch overal gesworven heeft en men zegt ook dat hij oud geworden is. Ik weet niet hoe oud, maar ik weet wel, er is een tijd gekomen en moest hij sterven. Hij is in de grootste armoe gestorven. Maar eeuwig wonder straks als de Heer hem ophaalt. En als zijn reis ten einde is, dan stoot de Heer het venster open en dan gaat hij, kijk. Gelijk een duif tot zilverwit. goud op de vederen, dan gaat hij eeuwig God groot maken. Hoeft hij nooit meer te treuren. Hoeft hij ook nooit meer te zuchten. Dan mag hij thuis zijn. Voor eeuwig thuis. Zijn ziel tot een buit. Lieve Goder, ik kom even naast je zitten. Ik kom even zo met je praten. Ik heb tegen u gezegd: het is een heel persoonlijke boodschap. Wat je vader meegemaakt heeft, dat kan schijnbaar rijk zijn. Maar nou, u zelf, mag u nou deelgenoot zijn van dat werk? Dat de Heer zo bij tijden en ogenblikken, ook door de oordelen heen, ook door de moeite en zorgen heen, dat de Heer nou bij ogenblikken bij je komt en dat de Heer met je gaat spreken en tot u zegt, Baruch, zoon van Heria, ik heb een woord voor u, voor u alleen. En wat God zegt, dat heeft waarde. Waarde voor de tijd. Waarde voor de eeuwigheid. En al is het dan dat ik moeilijk door het leven ga alleen. Vergeten. Als dat mag zijn. De Heere is bij mij. Ook in die kerker. Ook op mijn zwerftocht. Ook in mijn moeite, in mijn eenzaamheid. De Heere is bij mij. Zal niet vrezen, wat zal dan een niedig mens mij doen? Verdedig dan onze zaak, heren, en help dan nog maar ook bij het naderen van het eindgericht. Amen. Ik ga eindigen met dankzegging. Heere, zegen Gij ons met elkander. En als we dan samen in reizen zijn, dan denken we ook aan de oud-Amsbroeder. Die hier zo menigmaal op de kansel gestaan heeft. En die nou neergeveld ligt. Misschien niet door iedereen begrepen, als die wel eens moederloos is. Die misschien wel eens treurt, omdat hij niet meer kan treuren. Die het geleerd heeft, dat hij door alle gronden heen gevallen is. Zelfs door de grond van zijn domineeschap. Want als Aaron sterft, gaat ook zijn kleed af. En dan gaat hij naakt, gaat hij de reis aanvaarden. Wil hem dan gedenken met zijn vrouw. Met allen die hem lief en dierbaar zijn. Help hem dan, als hij ook in het bijzondere moet leren. Wat ik eenmaal gebouwd heb, dat breek ik af. En hoe moeilijk dat het dan ook mag wezen. Maar dat er een tijd mag komen, dat hij het zo met u eens mag worden. Gij zijt volmaakt. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Ga dan maar met hem mee op zijn zwerftocht. Opdat het laatste mag zijn uw ziel. Uw ziel tot een buit. En dat in Christus uw zoon. Amen. We zingen met elkander, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, 56, 6 vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gericht mijn voet, dat hij zich nimmer stopt. samen naar huis met de beden. Heere, maak ons uw wegen door uw woorden door uw geef bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid ons in uw waar. Leer ook ijverig u ons uw wet betrachten, dat er wat mag overschieten, want hoe schuchter dan ook gij zijt, mijn heil, mijn eer. Dan blijf ik u al den dag verwachten. Amen.